Van uur. Levy van Ex van Slowakije beschuldigt president Kiska van het destabiliseren van het land. Kiska riep de regering op om grote veranderingen door te voeren... of anders verkiezingen uit te schrijven. Volgens premier Fico gaat Kiska zijn boekje te buiten. Aanleiding voor de oproep is de moord op een onderzoeksjournalist. Die onderzoekt fraude met Europese subsidies door hoge ambtenaren...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 Duizend reden en tot dankbaarheid. In mijn einde komt, zal toch mijn ziel uw lof blijven. Zijn.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 verborgen door een steen, toen u zich gaf, verborgen er alleen, als een roos, geplukt en weggegooid, nam in de straat, en dacht aan mij, meer dan ook.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 small oh.